Dames en heren, we we een hele andere genre. De genre van de tot van Zangers. Dit mond verlegenheidspoor met een hoog hebben de eer om met hun optreden deze mooie middenhand te sluiten. Ze doen dat met een lied dat doet verlangen naar, het naar het aangename temperaturen, straalblauwe hemel, azuurblauwe zee en walmstraf. Ze zingen dit lied alsof ze er zelf geweest zijn. Wij hebben ze dichter bij huis en bedenken ze een Amsterdamse melding waarbij een op prijs wordt gesteld. De wapen is op het einde van Vinoushka. Vinoushka zal zijn op